Dus. Então... Fort! Hier bin ich geboren und laufe durch die Straße. Kenn die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg.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 Am See, Orangenbaumblätzer liegen auf dem Weg. Ich hab zwanzig Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Hier bin ich.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 This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 Z Ja. Hilverse drie bestond nog niet, maar iedereen zijn eigen stem. Op elke stijger komt een leer van Palja zo Jeruzalem.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 Tijgot klonken van Paul Jeruzalem.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 Zijn vrienden stond nog neer maar ieder zijn eigen stem op elke stijger klonk een nu van Aljas of Jeruzalem.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 Find it. Do you, do you really enjoy living a life that's so hateful? Cause that a hole where your soul should be, you're losing control of it, and it's really.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 6.9 is zon, zee, zandvoort en zomer right there starting under the I'm already gone already gone Gotcha Baby <laughs> Ha